Alles gaat voorbij Als je straks weer dansen gaat en springen En je lied gaat zingen Moet je vrolijk zijn Ook al doet het mij verdriet, van je houden doe ik niet. Dat moet je toch weten, Harlekino. Als je niet meer aan me denkt en geen aandacht aan me schenkt, dan vergeet je al je liefde zo. Harlekino, treur me niet om mee, Harlekino. Gaat voorbij. Als je straks weer dansen gaat en springen en je lied gaat zingen, moet je vrolijk zijn. Dan zullen jullie de mensen vreugde geven, want zo is het leven. Als je straks weer dansen gaat en springen en je lied gaat zingen, moet je vrolijk zijn.